Goedemiddag, het Q-musicnieuws van nu.nl krijg je van even je kudde. Goedemiddag. Ga je ondanks het winterweer toch de weg op? Pas dan echt op. Er kan opgehoopt sneeuw liggen en het kan glad zijn. Rijkswaterstaat doet hard zijn best. Het is echt keihard werken om de wegen sneeuwvrij te krijgen. En dat is echt een hele grote uitdaging op dit moment. Dus ook de avondspits gaat echt wel last hebben van de wintersomstandigheden. En rekening houden met gladheid. Ook op het spoor blijft het onwijs behelpen vanwege de sneeuw. Er rijden een stuk minder treinen. Deels uit voorzorg, maar deels ook door kapotte wissels. De NS laat weten dat dat ook morgen nog zo zou zijn... en waarschijnlijk ook nog overmorgen. Verzekeraars die krijgen door de sneeuw meer schademeldingen binnen. Het gaat bijvoorbeeld om auto's en bedrijfswagens... die van de weg zijn gegleden. De schades liggen tussen de 20 en 30 procent hoger dan normaal. De verwachting is dat er ook meer meldingen van lekkages binnenkomen... als de sneeuw straks weer smelt. Het winterse weer zorgt ook in het buitenland voor grote problemen. Zo stond in Frankrijk vanochtend meer dan 1600 kilometer file. In België, daar ligt het werk in de haven van Antwerpen compleet stil. En in Groot-Brittannië zijn heel veel scholen dicht. En er wordt niet gevoetbald vanwege de sneeuw en de kou. -voetbal. Wantjes! Wantjes! Go, oh, voetballer, joh. Broekje aan de buitenkant, hobbelen. Dat ja, is ook niet goed voor veld en zo. Oh, hè? dat is goed. Nee, als het veld er niet aan kan, dan moeten we niet gaan, uh, niet gaan spelen vandaag. Voetbalbond, KNVB uh, schrapt de eredivisiewedstrijd van NEC tegen FC Utrecht overmorgen. Ach, als ze de hockeyers nooit doen, die zouden gewoon doorspelen. Maar niet uit. Ook uh, vijf wedstrijden in de eerste divisie zijn ook geschrapt. Uh, Go Head Eagles, zij zijn op trainingskamp in Spanje. Nou, zij hebben besloten dat ze daar maar lekker wat langer blijven. Ja, dat stak ook toen ze was, ja. Het weer. Oh, ik krijg even een ad -blok. Er zijn al 52.000 advertenties voor me geblokkeerd. <laughs> Oké, okay, nou. Het steeds ja. wat af en toe sneeuw sneeuwbui. Ja, in het westen kan het overgaan in natte sneeuw of regen. Vannacht koel, dacht tot rond het vriespunt. Morgen op veel plekken droog. Bewolken 1 tot 3 graden. Even dankjewel. Joe. Q-verkeer van Flitsmeister. Ja, het valt op dit moment nog wel mee met de spits. Een paar vertragingen rond de 10 minuten. Degene die opvalt is de A1. Hengelo Osnabroek tussen de Lucht en de Nederlandse grens. Komt niet eens door de sneeuw, maar door de grenscontrole daar. De hoofdrijbaan is dicht. Zeven minuten vertraging. Verschuren. En de Q-middagshow van woensdag. Alarmschrijf krijg je zo meteen. Rumors van Thomas Break om te Na nou, David Gedda en Teddy Swims... Sounds better with you. We will find impossible to tame like oil. Stones en I, en gone, gone, gone. Tony en de Q-Middagshow. Hey! Goedemiddag, 6.04, Kakerverse begin van de woensdagmiddagshow voor 7 januari 2026. Goed dat je erbij bent, het is natuurlijk weer een dag vol met sneeuw en ellende. We praten hier de hele middag bij. Als je onderweg bent, omdat je onderweg moest vandaag vanwege je werk heel veel sterkte, zit je binnen. Lekker kopje thee erbij, de radio een tandje harder, net als de verwarming komt helemaal goed. Even terug naar gisteren. Toen kreeg ik veel berichten van mensen in de Q-app... die zich enorm aan het ergeren waren aan mensen, andere mensen dus... die hun auto niet hadden schoongemaakt. Dus mensen die bijvoorbeeld het dak niet sneeuwvrij hebben gemaakt. Daar staat sowieso een boete op van 490 euro. Dus je moet het schoonmaken, alleen al voor je eigen portemonnee. Toen heb ik gisteren geprobeerd om een liedje te zingen. Zoals het lichte aan liedje. Aan je lichte. Nou goed, dat zing ik regelmatig in het programma. En dat zorgt er ook echt voor dat mensen onderweg even de lampen aanzetten. Heel even terug naar gistermiddag, het was een uurtje of half vijf. Ja, ik kan het proberen. Even. Schoon maak je schoon. Maak je dak schoon. Dat is heel gemakkelijk. Oké, okay. was niet zo goed. Gelukkig zijn we bijna 24 uur verder. Heb ik even wat langer zitten pielen. Heeft het core van de Q-middagshow ook zijn uiterste best gedaan. Dus voor iedereen die niet met een sneeuwvrije auto rijdt... deze is voor jou. Hey jij, maak een sneeuwvrij. Een lawine, dat is niets erbij. Maak nou schoon dat dak. Ik rijd erachter en dat is kak. Je weet wie je bent. Het is de Middagshow, een sneeuwige editie... met alarmschrijver van Thomas Gray. Rumors onderweg. Ja, daar gaat ie weer. Joehoe. De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis, toe dwars door het verkeer. Je pakt elke de nog een extra keer. Elke Want? keer voor de sfeer. Want... Want? Want? De spits valt nog mee. Eén vertraging die opvalt, dat is de A28, as de richting Hogeveen. Tussen de brug over het Oranje Kanaal en Dwingelo. Daar kom je 6 kilometer file terecht met een vertraging van 5 minuten. Pas een beetje op als je onderweg bent. Dit is Q Music. FO Jack en L.O. Black. En dit is Q Music. Olivia Dean. En dit is nieuw. The Q Music. Of alarmschijf. Thomas Gray. Rumors. Life, running through my veins, going through it Show. Het is kwart over vier. Goedemiddag. 7 januari 2026. Goed dat je erbij bent. Dat het leuk wat van je te horen door middel van de berichten de Q Music App. Ik heb een liedje gemaakt voor het schoonmaken van je dak, het schoonmaken van je auto. Het sneeuwvrij maken ervan. Lisa die reageert op dat liedje in de Q. Heeft zich, geweldig. Ik heb gisteren iemand gezien op de weg. 15 centimeter sneeuw op zijn dak en op de motorkap. Hoe dan? Dan de rest van Robert zegt, goedemiddag Domien, we gaan lekker weer genieten van de show. Vandaag hoor ik gekregen dat ik de rest van de week vrij ben. Lekker, Robert. Dan Esther is aan het glijden over de landweggetjes. Als ergotherapeut zit thuiswerken er niet in, helaas. Ook een berichtje van Tom, die moet ook gaan aan het werk vandaag. Hey Domien, een hele goede middag hey. en dat middagshow. Nou, ik ben net thuis van mijn werk. Ik ben postbode. En ik heb uh, vandaag gewoon alle post... Uh, weg kunnen lopen. Wat een heldom, wat een goed verhaal. Ja, en veel berichten over een woord dat ik net heb gebruikt. Onder andere Marjan die stuurt, je zei pas een beetje op als je op de weg bent. Ja, Marjan, dat maakt vandaag nog niet uit. We beginnen maandag. Sterker nog, ik mag heel vaak beetje zeggen. Beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, Ja, oké, dan goed, je begrijpt uit. Vanaf maandag, het verboden woord, hoor je een Q-DJ beetje zeggen... dan druk je op de rode knop, maak je kans op 500 euro. Zometeen maak je kans op een extra maandsalaris. verdubbel je salaris iedere maand tot en met vrijdag Donderdag in de Q-Music Middagshow, om kwart of vijf spelen ik dat. Sinds eergisteren, maandag, is de hele tombola weer leeggeveegd. Dus alle aanmeldingen van het afgelopen jaar 2005. Die zijn er uitgegooid, hebben weer een heel mooi leeg Excel-sheet. Jouw naam kan daarin terechtkomen als je, je aanmeldt via de speciale actiepagina in de q -app. En wie weet mag ik dan zometeen om kwart voor vijf jouw salaris wel verdubbelen. Aanmelden is meespelen in de Arena. So be Your husband is coming. I'm Sounds better with I'm a music. Diamond. the sound Saan of Silence bij Q-Music. Even goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Ja, ik kan aan jou vragen wat er zometeen om half vijf het nieuws zit. Ja, dat kan je wel raden, hè? Ik denk dat het over sneeuw gaat. Ja, natuurlijk. Het wordt weer hoog tijd voor een sneeuwjournaal. Zometeen verdubbel je salaris. In één minuut. Hé, hey, ik ben Pepijn, 24 jaar, kom uit Winterswijk... en werk in de verzekeringspaardje. Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf.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 ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik Ik wil van mijn auto af.nl. Goedemiddag, het is half vijf en de middag spits die valt gelukkig wel mee. Eén vertraging op A 37, knoopend holsloot richting Meppen in Duitsland tussen Zwarte Meer en Duitsland. 2 kilometer Philip. Je vertraging is daar 12 minuten. Dan het Q-music weer, af en toe nog een sneeuwbui. In het westen kan het overgaan in natte sneeuw of in regen. Vannacht komt het altijd rond het vriespunt. Dan morgen, ja, op veel plaatsen droog. Het is bewolkt een 1 tot 3 graden. Wel alle redenen voor een... Ho, oh, er vallen weer dikke vlokken. Dus je zit nu flink te mokken. Maar opgelet nu allemaal. Echt Sneeuwjournaal, sneeuwjournaal, sneeuwjournaal. Alle reden voor een sneeuwjournaal. Even goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is een tijd geleden dat we zoveel sneeuw hadden. De laatste keer was vier jaar terug. Nog steeds geldt in een groot deel van het land. Code Oranje. Maar veel mensen zijn er wel een beetje klaar mee. Ik ben echt uh, gevallen. Het waait ook zo hard. Heel irritant. Ik heb een hekel aan het weer. Een lekker zonnetje. Ik weet het allemaal niks. Ook balen was het als je vandaag de bus wilde pakken. En heel veel regio's rijdt er helemaal niks... Ja, en daar sta je dan op het busstation. Ik zit nou hier vast in Groningen. Ja, heel vervelend is dit. Ja, maar ja, je kan er vrij weinig wat aan doen. Ik denk dat ik zo meteen naar de McDonald's of zo ga. Ik weet het ook allemaal niet. Dat is de beste oplossing, ja. gewoon even een klappen. Ook op het spoor is nog steeds behelpen. De NS laat weten dat er een stuk minder treinen rijden... deels uit voorzorg al, maar ook door kapotte wissels. En ze waarschuwen alvast dat ze al morgen en overmorgen... waarschijnlijk ook nog wel zo zijn... DNS zegt dat uh, ja, als je niet echt met de trein hoeft, doe het dan maar niet. Rijkswaterstaat is bang dat het een drukke spits gaat worden. Ga niet de weg op of later als het kan. En als je dan gaat pas op. Er kan opgehoopt sneeuw liggen. Komt ook door die wind die erbij zit. En het kan glad zijn. Dat gaat over de spits van dit moment. De middagspits ja, van woensdag. Precies. Ja, ja, zeker. Het valt dus wel mee. 74 kilometer, 24 files in totaal. Uh, wat ik wel opvallend vond. We hebben gistermiddag natuurlijk de hele middag hebben gezegd. Blijf lekker thuiswerken als het kan. Uh, Ga de weg niet op. Vanmorgen dubbel zoveel vertraging als normaal op een woensdag. Ja. Het was volgens mij meer dan 5. 500 kilometer file. Ja. Dat zie je dus nog niet terug op de terugweg op dit moment. Dat kan natuurlijk nog komen. Misschien zijn mensen wel wat eerder van werk vertrokken vandaag... om de files voor te zijn. Maar op dit moment valt het nog mee. Uh, en laten we niet vergeten dat de sneeuw ook leuk kan zijn, Natuurlijk. Ja, uh, het advies van deze jongen, hou gewoon lekker een sneeuwbalgevecht. Het is alleen maar pret. Elk sneeuw wat je kan pakken, dat pak je en gooi je naar elkaar. Het brengt toch bij de vele mensen ook een lach op hun gezicht. En uh, ja, het is alleen maar plezier. Helemaal waar. Helemaal waar. Je moet er ook gewoon van genieten. Want voor je het weet is het weer weg. En tuurlijk, het is hartstikke vervelend als je met de bus moet... of met het vliegtuig, of met de trein, of met de auto. Het is gewoon gezeik. Maar als je dan toch thuis moet zijn, en je hebt even een half uurtje... Nou, jij vertelde het gisteren nog, je hebt gesleept met een moeder. Ja, ik ging eventjes een bergje afsleeën. Ja, ja, een andere moeder van, uh, van een van de andere kinderen bij jouw kinderen op de basisschool. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Als je dat momentje even kunt pakken, dan moet je van genieten Ja, Natuurlijk. Uh, wel nog een aparte uh, waarschuwing. Als je dan sneeuwballen gaat gooien of een sneeuwpop gaat maken... doe je je trouwring of andere ringen even af. Huh? Ja, de Stichting Gevonden Voorwerpen ziet met dit winter weer een piek... in het aantal meldingen van verloren ringen. Door de kou worden je vingers namelijk dunner en gevoellozer. En daardoor glijdt een ring makkelijker van je vingers af. Helemaal als je, als je druk bezig bent met sneeuwballen gooien of sneeuwpoppen. Maar dan merk je het niet. Nee. Dus uh, toch die trouwring maar even afdoen. Wat een geweldige tip. Cue Music. Tomien Verschuren. The Dead Dance. Lady Gaga. No One Republican. Runaway. Cue sounds better with you. Run away Right now let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on. Run away. met uh, Julia, 17-jarige Julia uit Zutphen in de QA. Ik zei net in het nieuws dat het heel vervelend is als je met de bus moet... of met de trein of met het vliegtuig en uh, je keuzevervoersmiddel gaat niet... omdat het openbaar vervoer helemaal stil ligt. Nu zegt Julia in de q hé, hey, waarom noem je bus, trein, vliegtuig, auto... maar niet alle jongeren die met de fiets naar school moeten? Bij deze, lieve jongeren van Nederland, jullie hebben het ook heel zwaar. Shout-out naar jullie. Onderweg naar kwart voor vijf, een nieuwe editie van Verdubbel je Salaris. Maandag bijna verdubbeld. Gisteren ging het mis op de rekenvraag. Wat gaat Pepijn doen? Hij werkt in de verzekeringsbranche. Wat hij verdient of het hem lukt om zijn salaris te verdubbelen, hoor zo. Hey I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything your dream is possible. And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 show Stamveld met Elo Black en hun ode aan Avicii. Hey, Sun hoor je bij Q. Verdubbel je salaris in één minuut. Arena, kwart voor vijf. Pepijn, goedemiddag. Hey, Domien. Hey, goedemiddag. Welkom bij jouw Arena. Hey. Pepijn, jij werkt in het verzekeringswezen. Yes, klopt. Ja, jij sluit verzekeringen af voor mensen. Wat is je lievelingsverzekering? Ja, gewoon de particuliere sector eigenlijk wel. Gewoon uh, privéverzekeringen privéverzekering en zo. Wat is de verzekering die mensen het meest over het hoofd zien? Waarvan jij denkt, hé, hey, ik ben nu op de radio, ik kan iedereen er even bij pakken. Wat is nou ja, een verzekering waar mensen gewoon eigenlijk aan zouden moeten denken, maar die vaak vergeten wordt? Ja, vaak is dat toch wel de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. En die kunnen we uh, beter hebben, natuurlijk, hè? Ja, precies. Uh. Het is uh, maar enkele euro's in de maand, maar het is toch wel de meest belangrijke eigenlijk. Napij, wat maakt het werk nou zo leuk? Want ja, verzekeringen afsluiten voor mensen, dat klinkt misschien een beetje boring. Wat, <lacht> wat vind jij er zo gaaf van? Ja, het klantcontact. Ja. Uh, wat wij hier hebben, dat is gewoon. Uh, dat houdt het werk leuk. En de collega's natuurlijk. Wat verdien je per maand? Uh, ongeveer 1900 euro. 1900 euro voor hoeveel ja. uur? 32, sorry. 32, je bent zelf 24 jaar jong. Ja. Pepijn, luister goed. Dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op één minuut. Dat is zometeen onverbiddelijk af naar nul. Als je het voor elkaar kijkt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik het maandsalaris en win jij 1900 euro. Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Duidelijk. Ben je klaar voor? Nee, maar ga laten we gaan. <laughs> we gaan toch spelen, Pepijn. Ik wens je bij deze oh. heel veel succes. Ja, dankjewel. Ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Blauw. Welke kleur zit er onderaan de Nederlandse vlag? Blauw. Wat is de derde maand van het jaar? Maart. Hoeveel is 20 keer 15? 300. Rondom welke modestad vinden binnenkort de Olympische Winterspelen plaats? Sorry? Rondom welke modestad vinden binnenkort de Olympische Winterspelen ja. plaats? Van welke Q-top 1500-band ken je zanger Bono? U2. Wat is de voornaam van de huidige Franse president Macron? Emmanuel. Onder welke Spaanse naam ken je gefrituurde inktvisringen? ringen? Pas. Welke Q-DJ doet er dit jaar mee aan Wie is de Mol? Bram Krikker. Hoe heet de uitvinder uit de Donald Duck? Uh, pas. In welke windrichting wijst de naald van een kompas... Dat is je laatste vraag. Je hebt twee vragen in de pas. Spaanse naam voor gefrituurde inkvisringen. Noord is goed gefrituurde inkvisringen, Spaanse naam. Of de uitvinder uit de Donald Duck? De Calamaris, de uitvinder uit de Donald Duck? Donald Ah, nee! Nee, ja, Pepijn! Willy, wor Willy Wortel! Willy Wortel! <tot> Maar je dat, je nou op de, dat je dan nou op de, de... Emmanuel Macron komt er in één keer uit... maar die Wortel, dan kunnen we niet opkomen. Ja, dit is wel zuur, Pepijn. Ja. Wat jammer. Zeker. Ja, ja, ik kan niet mooier maken. Je hebt geweldig gespeeld. Ik dacht, misschien nog op de Zoomer of vlak daarvoor ga je vraag 9 juist beantwoorden. Je hebt in totaal 9 vragen goed beantwoord. Keer 10 euro is 90 euro cash van Cure Music Tempo Team, maar niet de gedroomde 1900 euro. Nee, jammer. Pepijn, helaas, dank voor het meespelen. Ja, geen probleem. Nog een fijne uitzending. Ik wens jou niks minder en een mooie woensdag. Komt goed. Tot ziens.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 En zijn eyes, eyes closed. And for you too, and pride in the name of love. Ik speelde het met papijn, verdubbel je salaris. Um, ik zei het al eerder: de hele kast is leeg gehaald. De hele aanmeldformulier is leeg uh, opgeschoond. Kunt je aanmelden voor Verdubbel je salaris 2026? Doe dat via QMusic.nl of via de QMusic app. Het zou lekker zijn om deze week morgen nog even salaris te verdubbelen. Lekker begin van 2026. Laatste nieuws van vandaag. Krijg je zo meteen van Eefje. En voor iedereen die vandaag thuis moest of uh, is gaan werken, deze komt eraan: Work from home, van Fifth harmony. En nog heel even terug naar vanmorgen. Een nieuw wereldwonder zag vanmorgen het levenslicht. Te zien vanuit de ruimte. En gemaakt door onze eigen Luc van de Sportredactie. En de grote vraag is: hoe hoog wordt de... de grootste sneeuwbal van Nederland? Die bal wordt inmiddels zo groot en zo zwaar. Ik heb eigenlijk het hele pand licht. Stocking. mensen van de IT, John en Bianca van de Schoma. Nee, <lacht> Sasha van de receptie. <lacht>